4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Syrië heeft toegegeven dat het een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Volgens een woordvoerder van de strijdkrachten is dat gebeurd... omdat het toestel boven Syrische territoriale wateren vloog. De Turkse regering had na een zitting van het Veiligheidskabinet ook al gezegd... dat de Syriërs het toestel in F-4 hadden neergehaald. Turkije zegt dat nog wordt gezocht naar de twee piloten. De Turkse premier Erdogan heeft laten weten dat Turkije zal reageren zodra alle details van het incident duidelijk zijn. Het Turkse gevechtsvliegtuig stortte gistermiddag in de Middellandse Zee, zo'n 10 kilometer voor de Syrische havenstad Latakia. De relatie tussen de vroegere bondgenoten is gespannen. De Turkse regering heeft veel kritiek op de manier waarop de Syrische regering de opstand tegen het bewind van president Assad neerslaat.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 Eind maart was er ook al een storing van het mobiele alarmnummer. In Nieuwegein hebben alle huishoudens weer stroom... naar de grote storing die donderdagavond begon. Door blikseminslag in twee transformatorstations... ging bij 17.000 huishoudens het licht uit. Netbeheerder Stedin zegt dat het centrum van Nieuwegein... als laatste weer elektriciteit kreeg, afgelopen avond rond een uur of elf. Iedereen is weer aangesloten op het reguliere net. Het weer, bijna overal droog, het is een graad of 12. Overdag stapelwolken, af en toe zon. En in de middag in het binnenland wat lichte buien. Bij een stevige Zuidwestenwind wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. We houden u nog gezelschap tot zeven uur in de ochtend. En daarna nemen de collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Tot die tijd nog een paar mooie uurtjes. In de aflevering Nachtvluchten, laatste ronde... is de gast Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Kinderpornografie... Corinne Detmeijer. Ik ga haar zo meteen even wakker bellen. Tussen vijf en zes gaat het bij het wetenschapsprogramma Hoezo... over politiek en in dit uur heb ik gekozen voor een compilatie van radiomateriaal met Sibren Paulet, pseudoniem van Sibe Minema. De dichter en proza-schrijver werd geboren op 19 juni 1924. Hij volgt een opleiding tot leraar en debuteert na de oorlog met de dichtbundel Genesis onder zijn eigen naam. Als Paulet begon hij in 1949 en zijn eerste roman was Breekwater. We beginnen met een bijdrage van de KRO uit 1999. Daarin sprak Louis Huet met hem over de roman De Hoge Hoed der Historie. Luistert u naar de introductie van Ron Kass. Nu op Cairo's vijfde verdieping, de schrijver Siebren Paulet. Hij schreef De Hoge Hoed der Historie. En dat boek is net uit. Het is een roman met hoofdstukken uit en over verschillende tijdperken... uit verleden, heden en toekomst. Detectives, zagenvertellers, monniken, Elvis Presley en nog veel meer. Sibren Paulet dus en Louis Huet. Welkom, Siebren Paulet. <laughs> In de volkskant lees ik kritiek al snel na de uitkomst van het boek... De Hoge Hoed Historie Roman bij Wereldbibliotheek... dat het geen roman is, maar er staat op de cover... roman. Nou, aan wie kunnen we het beter vragen dan aan de schrijver? Wat ja. is het? Het euh, <coughs> bestaat natuurlijk uit uh, een aantal verhalen... maar die zijn eng met elkaar verbonden. Uh, niet alleen omdat uh, de hoofdfiguur Lokin, Lokin Perdok onder steeds andere gedaanten in diverse tijdperken opduikt. Maar ook omdat het boek wemelt van de parallelisme... Uh, dezelfde motieven, uh, dezelfde soort symbolen... bijvoorbeeld het koningssymbool dat onder uh, diverse gedaanten opduikt... zodat het veel meer is dan een losse bundeling en dus wel een roman. Het is een soort patchwork, een netwerk van motieven die allemaal kunnen veranderen, maar die allemaal een constante hebben? Iets dergelijks? Ja, er zijn ook verbindingslijnen ertussen. Loki, Kilo, in duizelingwekkend veel uh, uh, variaties. Is, dat is een, een, een, een personage dat jij al heel lang hebt gebruikt in ja. jouw werk. Letterlijk een hoofdfiguur. Tussen hoofd en figuur een uh, puntjes. Ja. Een uitgedachte figuur die onder steeds andere gedaanten opduikt en voortleeft. En dat, bij die andere gedaante pas ik de naam dan aan. Ja, ja. Dus... dus een detective bijvoorbeeld heet uh, Priority, Paradox, Purdy, Lockshire. En, en die doet een beetje denken aan rookpijpen en heeft zo'n Sherlock Holmes hoed op. Ja. Dus daar zitten wat associaties met... Uh, dat is een van de vele verhalen. Wanneer is die Loki door jou uitgevonden? Nou, wanneer treed ik voor het eerst op? Mijn eerste roman Breekwater, geloof ik al. En vervolgens in ieder andere roman. En dat was in de jaren 60? De 60 begin 60. Begin 60, ja. ja. Um, deze roman, de Hoge historie dat heeft. Ik moet zeggen, ik, ik heb daar ook behoorlijk om moeten lachen. Want ik ga ik, ik, ik, niet, niet hard lachen, maar wel glimlachen. Want uh, je speelt met de geschiedenis, je manipuleert de geschiedenis, maar tegelijk ook niet. Ja, je gebruikt de nou, geschiedenis en die, die figuur, Loki en al zijn afleidingen, die, die, die stapt daar doorheen, pas te gaan aan de tijd. Nou, er ontstaan natuurlijk wrijvingen. Maar ja. ik denk dat het toch in de eerste plaats een kwestie is van formuleringen, mm -hmm. van stijl, de manier waarop je die dingen presenteert. En dan ben ik natuurlijk aangenaam verrast als dat erg leuk gevonden wordt. Ik heb zelfs niet in eerste instantie in die termen gedacht. Nee. Bijvoorbeeld wel in de, de, de voorgaande romans, de andere stad- en stadgasten, dat weet ik. Maar het blijkt hier toch ook op te duiken. Ja, je hebt dit, dit, dit werk, daar ben je mee begonnen in 1980. En het is nu 1999, dus dat is behoorlijk lang. Ja. Ik, ja. Hoe, hoe zit dat? Nou, ik, laat ik zeggen, ik heb er ongeveer acht jaar aan gewerkt... Ja. echt gewerkt ja. in een periode waarin ik uh, nogal down was, depressief. En uh, toen heb ik me uh, goed staande kunnen houden... door te werken aan verschillende projecten. Eén daarvan was de studie over creativiteit, de creatieve factor. En een studie over het moderne proza en tenslotte ook de hoge hoeder historie. Daar heb ik dus langer gewerkt. Dan is het blijven liggen en dan heb ik het later herzien... En vervolgens heb ik het nog een keer herzien. En dit is de definitieve versie. Ik heb er een aantal dingen uitgehaald. Dus als je vraagt, uh, wat is dan veranderd? Het is in wezen hetzelfde gebleven. Het is alleen strakker geworden. Wat van de barok is er uitgehaald? In stadia, want je komt er niet toe meteen. Daar heb je inderdaad stappen voor nodig. En in het begin waren er ook een paar documentaire gedeeld. Omdat ik vond dat die er ook in thuis moesten. Die heb ik toch uitgehaald. omdat Die verbrak min of meer de, de fictionele eenheid. Ik, ik heb mij bijvoorbeeld ik heb mij behoorlijk vermaakt en heb ik buitengewoon moeten glimlachen. Uh, een van de facetten van onze tijden, van de geschiedenis... dat speelt zich af aan het Hof van de Zonnekoning in Versailles. Ja. Dat doet mij bijna aan de, de vraag ingeven... is dat een tijdperk waarin je zelf geleefd zou willen hebben? Uh, nee, niet in Frankrijk. Nee, niet maar, in Frankrijk? Nee, er is denk ik geen periode waarin ik graag geleefd zou hebben. Met inbegrip van het huidige, er is te veel op aan te maken, maar ik, ik heb er ook niks op tegen. Maar je hebt me die vraag al eens eerder gesteld. Dan als ik zou moeten kiezen, zeg maar met het mes op de keel, dan denk ik dat ik gekozen zou hebben voor de 17e eeuw in Nederland, niet daarbuiten. Er was hier vrijheid, er uh, was durf, de wetenschappen bloeiden, uh, de literatuur bloeide, die was een voorbeeld voor uh, de omringende landen. Invloed op Duitsland, de sonnetten invloed op Duitsland en in Zweden. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik dan wel tot uh, de betere klasse zou willen hebben, hoor. Want daaronder was het ook slecht. Ja, yeah, ja. Yeah. Er was een zekere moed en uh, een openheid in die tijd die wij misschien nu niet meer zo hebben. Wat, wat zijn nu de kwalen van deze tijd? Als je, als je, noem eens een paar. Nou, de, de agressiviteit, de, de vele oorlogen die gevoerd zijn. Niet in Nederland, maar daarbuiten. De, de, de, de mateloze grofheid van de mensen tegenover elkaar. De, de, de vele martelingen, maar ook uh, onbeleefdheid en, en agressiviteit in de omgang. Die vinden met name de grote steden, bijvoorbeeld in Amsterdam, aanzienlijk. De hoffelijkheid is totaal zoek. En daar kan ik nog wel even op doorgaan. De, de bezoedeling van de stad, ook van de, de gevels. Permanente bespuiten met die gekleurde urine. Ah, graffiti. Ja. Sommigen vinden dat kunst. Nou, dat is niks met Ik Vind, je ook, niks, vind ja. je ook niks dat die bussen rondrijden die zo uh, druk beschilderd zijn? Of oh, daar heb, ik, daar, heb ik minder, oh nee, daar heb ik minder op tegen. Uh -huh. Ik heb tegen, tegen de bezoedeling door reclame en dergelijke, maar. Maar hoe lang heb ik erover om te <laughs> Nou, misschien straks. Um, de, de tijd bestaat niet alleen uit het nu. Wat dat ook is. Want dat ja. is wel het moeilijkste, geloof ik, het nu. Dat glipt maar weg. Uh, ja. Het is dus niet, en niet alleen in het verleden. En niet alleen geografisch heel verschillende plaatsen. Maar ook de toekomst. Ja. Jij hebt ooit uh, lang geleden uh, bloemlezingen samengesteld. Van science fiction acteurs. Ja. Want ik vraag dat omdat in jouw hoge hoed de historie ook science-fiction-verhalen ja. voorkomen. Wat ik noem toekomstgeschiedenis. Toekomstgeschiedenis. Geschiedenis ja. Ja. en toekomstgeschiedenis. Maar ja, maar ik... Er komt in het in ja? boek bijvoorbeeld, typeren genoeg, geen hedendaags fragment voor. Daar zijn die andere boeken gaan daarover. Die spelen zich in Amsterdam voornamelijk af. Ja. En dit keer was het overbodig. Het was een geschiedboek. Mm -hmm. Geschiedenissen die steeds opnieuw geschieden wanneer ze persoonlijk verwerkt worden. Dat is de, het thema van het boek. Wanneer ze persoonlijk verwerkt worden. Dus... Ja, en dat geldt dus ook voor de toekomstgeschiedenis... Ja. en voor wat jij noemt die science fiction verhalen... waarin ik dus al heel lang uh, in geïnteresseerd ben, geïntrigeerd, moet ja. ik zeggen. Ik heb ze destijds de eerste twee Nederlandse science fiction bloemlezingen samengesteld. En... Uh, ik vond dat die toekomstgeschiedenis ook in dit geschiedboek thuishoorde. Maar dan gaat het dus om de beleving van wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Ja. Tenminste, het hoofdpersonage. Ja. Maar dat valt soms wel eens samen met wat je zelf denkt en vindt. Ja, ja niet alleen daar, maar ook in, uh, wanneer de hoofdfiguur of een van de figuren deelneemt aan gesprekken. dan komen er dus gedachten ervoor die, die van hem zijn. Maar die ik voor een deel wel deel. Dus een brokjes filosofie enzovoort. En dat geldt hetzelfde voor, de, voor die toekomstgeschiedenissen. Mm -hmm. Maar je kunt ook niet zeggen dat ik me daar volledig achter schaar. Ik, ik probeer te tekenen wat ik verwacht. En mogelijkheden in de toekomst. Het is dus een soort wat Moesie noemde: een soort mogelijkheidsdenken. Mogelijkheidsdenken, ja. ja. Wat zou kunnen gebeuren. Ja, wat dat betreft is die, dat hoofdpersonage ook niet een uh, normale romanfiguur waar je je mee kunt identificeren. Want het is nee. een figuur met heel veel facetten en dat, ja. dat springt en verspringt maar. Ja. Maar op een gegeven moment wordt hij toch vertrouwd. Wat is het voor een type? Dat weet ik zelf ook niet. Ik heb hem ook zo bedoeld, zo ontworpen. En ik heb hem ook met opzet geen, uh, geen trekken meegegeven. Ik heb er wat, je noemt een, een, wat ik noem een katalytische figuur. Een katalytische? Dat, een... dat, is, dat is een figuur die dingen op gang brengt. Dat bij, in de chemie is het een stof die andere stoffen, die scheikundige werkingen op gang brengt. En uh, dit is dus een figuur die, die processen op gang brengt. En hij is dan die processen. Hij kruipt in een huid, is chameleontisch van karakter. En uh, dat stelt hem in staat om uh, aan uiteenlopende levensvormen deel te nemen. Hij is een, bijna een DNA-ketentje van creativiteit. Ja. <laughs> en hij, uh, hij gaat dus maar door. Hij, nee, is, hij, ja. hij is tegelijk een persoon. En hij is tegelijkertijd tegelijk een, een onpersoon. Een, een onpersoon, en zo heet ook een van uh, jouw uh, dichtbundels. dichtbundels. Ja. Ja. Dus dat avontuur houdt niet op? Nee, maar er is een keer een einde aan, aan wat je uit kunt putten. Ik heb nu uh, in deze serie nog een kleiner deel, het kleinste deel van allemaal geschreven. Dat ligt al klaar, ja. uh, getiteld De dag na de vorige dag. En uh, dat laat ik liggen tot over twee jaar. Ik wil eerst dat het andere boek en de verzamelde gedichten mm -hmm. de ruimte krijgen. Nou, even over de toekomst. Er uh, uh, komt opvallend vaak voor dat, uh, dat de, de, de held van het verhaal... om het maar eens in de, deze oude term te vatten... Uh, in een situatie zit waarin, een, waarin er niets is. Waarin hij opnieuw moet gaan scheppen. Nul. ja. Er is niks. Op een gegeven moment loopt een gezelschap door Frankrijk. Francia heet het. Ja. Het is na, na een ramp. Ja. Uh, er is, uh, van de andere kant is er soms ook in het verleden een, een, een, een held... uit de Noorse een, een IJslandse zagen. Ja. Zage, die, die, die eindigt met... Uh, die stelt in het begin de vraag... wij hadden onze goden, nu is er een christelijke god. En op het laatst van het verhaal... Schrijft hij als hij een kerk vernielt met de inzittende. Het is volbracht. Heeft hij, de, heeft hij de christelijke God vernietigd en zegt: Het is volbracht. Zo zijn er allerlei. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Nulpunt situaties. Wat je, wat je bedoelt. Ja, ja, ja. ja nou, dat, dat is ook wel zo. En daar hou ik ook wel van. Op Steeds opnieuw. En dat is wat de schrijver ook doet met de ieder nieuw boek dat hij aanvat. Als het goed is gaat hij steeds opnieuw van een nulpunt uit. Om van daaruit een, een, een eigen werkelijkheid op te bouwen. Ja. Een heel gevarieerde werkelijkheid, dat, dat doet er verder niet toe. Maar je moet ook met steeds opnieuw beginnen. En dat is het besef wat heel erg bij me leeft. Kijk, als je nu zegt, er is in de jaren 60 of 70 is er die term ander proza gevallen... maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Dit is een, jouw proza is een, een opvallend uh, proza... dat niet geschaard kan worden onder de gewone roman met een plot. Met een gewone plot. Met een eendimensionaal verhaal. Nee, nee, het meeste niet. Dit komt er misschien nog het dichtst bij. Dat is waarschijnlijk het makkelijkst leesbaar. Maar in het algemeen, wat ik al eens eerder heb gezegd... Uh, Kijk, om te beginnen ben ik er niet tegen. Tegen een lineaire, een, een Paul voor zijn raam verteld verhaal. Mits het goed gebeurt en, en het, en het stilistisch ook iets te bieden heeft. Dat is geen punt. Maar verder uh, schaar ik me graag achter uh, wat uh, de filmer Godard zei. Uh, natuurlijk moet ieder verhaal een begin, een midden en een einde hebben. Maar niet noodzakelijk in die volgorde. Ja. <laughs> yeah. Het heeft toch ook met je begrip van de werkelijkheid te maken en met het genieten of afschuw hebben daarvan. Dat je, dat je een wat avontuurlijker taal gebruikt. Ja, nou... doen dan Mijn daaruit voortvloeiende vraag is, doen dan lineaire verhalen met een kop, buik en staart de, de werkelijkheid geweld aan... Nou, kijk, dat is, dat is de moeilijkheid. Wanneer er gezegd wordt dat, dat moderne proza... dat volgt de werkelijkheid niet, dat is, dan vind ik... dat is nog maar de vraag. Want het gaat om een bewustzijnswerkelijkheid. En onze bewustzijnswerkelijkheid is, een, is er één... die permanent verspringt. Als jij zit te denken, of zelfs je gedachten... Wat ik nu dus doe, misschien even een, een volgende dwalen. vraag. Ja. Volgende keer, één ja? seconde later, denk je aan waar je op vakantie geweest bent. Daarop denk je aan je vader en aan je moeder, de situatie. Jij, toen, jij geeft dat mij nu in, want ik denk inderdaad heel even aan mijn vakantie. Ja, ja, ja. Nou, en ga zo maar door. Dan kun je, binnen het half uur heb je aan honderd dingen gedacht. Dus, en wie dit probeert weer te geven, is dus de werkelijke realist, is een psychorealist. Uh, maar we, wat ook weer niet wil zeggen... dat je het altijd moet doen. Want wil iemand dat ardenen, dan moet hij dat doen. En wil hij dat ardenen in een vorm van... een lineair verhaal, is dat zijn goed recht. Het is alleen niet iets wat mij persoonlijk... het meeste aanspreekt. Mm -hmm. Maar ieder ander is op een andere vorm. Alleen ze moeten ook niet wat ze vroeger deden... zeggen... wat ik niet wil, dat mag jij niet. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een tijd lang gebeurd... Ja. Het treedt nu de laatste jaar veranderingen op, vind ik. Ja, Wordt vind ik iets wel. Iets is soepeler. Ja, men, men oordeelt soepeler. En uh, er zijn ook een aantal jongeren die zich gewoon niet aan uh, de conventionaliteit willen houden. Heb je voorbeelden? Nou, ik denk aan Philip Marcus. De weg naar Oude God, wat ik een meeste werk vind. En boeken van M. Februari, Dirk van Weelde. Uh, Leon Gommers, het duurwerk van Floor, dat, dat zijn boeken waar ik rooie oortjes van krijg. Als ik nu uh, al die facetten uit de geschiedenis van uh, vroeger, heden en nu in de verbeelding dan van, van, uh, van uh, Loki uh, lees... daar komt ook een hele hoop informatie in die soms wel gehaald lijkt of soms vaak uit de wetenschap... Verslint jij de wetenschapsbijlagen die iedere week verschijnen van de klant? Ja, ja. dat is vaak, yeah? ja, dat is vaak het, het eerste wat ik opsla. En, uh, zijn er... Of laat ik eerlijk zijn, even snel de eerste pagina en dan neem ik die bijlagen. Uh -huh. Ik ben een gretig lezer altijd geweest van die bijlagen. Ja, want het lijkt wel alsof uh, de normale processen... die, die niet te maken hebben met de wetenschap... alsof de, de geschiedenis zich de hele tijd herhaalt en niet herhaalt... maar dat, dat we niet erg opschieten. Maar die wetenschap schiet wel op. Nou, ja, krankzinnige vorderingen gemaakt. Dat, dat, dat doet het nu de laatste eeuwen in een steeds sneller en versneld tempo. Tegenwoordig is het zo, er gaat geen week voorbij. Er wordt een nieuwe uitvinding gedaan op gebied van de geneeskunde... de microbiologie en noem maar op en ik moet eraan toevoegen, je had net over science fiction... het, uh, uh, het behoort tot de grote verrassingen in mijn leven. Als ik, een, als ik die zou moeten opnoemen, dan denk ik... De, in de eerste plaats de ontdekking van, toen ik jong was... van de moderne poëzie. En daarna van science fiction. Ik heb dus er zo'n artikel over geschreven... Onder de titel uh, Iets Nieuws onder de zon. Onder de zon. Dat was het, het enige wat iets werkelijk nieuws bracht. En vervolgens de ontdekking van de kwantumtheorie. Oh, die moet je maar niet uitleggen. Nee. Dat, uh, <laughs> maar uh, dat, dat zijn natuurlijk ook gekke, onverklaarbare dingen in de wetenschap, nou, ik, er ik, zijn ik, raadselachtigheden. Oh, raadselachtigheden. En, en die boeien. Ja. En wat raadselachtig is, nou ja, dat moet je natuurlijk. Bijvoorbeeld in, in, in verhalen die in de toekomst zich afspelen, eh, suggereer je of beschrijf jij dat er ideeënoverdracht is. Ja, dat kan nu ook wel. Als we met elkaar zitten praten, is er overdracht. Maar dat kan ook op heel andere manieren. Mm -hmm. ja, Tenminste, dus... zo beschrijf je dat in jouw nou, toekomstvisie. Dat we, ja, in de science fiction is dat een bekend idee. Dat is, dat is, dat is niet nieuw. Het idee dat gedachten. Uh, overgebracht kunnen worden op afstand. Maar ook dat mensen overgestemd kunnen worden. Dus ontbonden in een, uh, informatie. En die informatie overgebracht. Of dat kan of niet kan. Waarschijnlijk kan dat niet, maar dat doet er niet toe. Mm -hmm. En daar kun je mee spelen. Dat is interessant. Maar gedachtenoverdracht be bestaat ook al nu. De, het, of je het nou leuk vindt of niet. Er, er is een kracht die, die paranormaal of hypernormaal genoemd wordt. Die werkt. Dat is ook uh, nu langzamerhand uitvoerig bewezen. Maar er blijft altijd nog een, een groot deel van de wereld sceptisch tegenoverstaan. Die Echt, zeggen, dus... professor ten Haven en zijn opvolgers, die kunnen me wat. Ja, maar, maar... He helaas, die mensen zijn niet nieuwsgierig genoeg en er nemen er niet genoeg kennis van. Of ze bij voorbaat, mag het heel eenvoudig niet, maar bijvoorbeeld telepathie. Dat is op alle fronten bewezen. En vervolgens kun je verder gaan praten. En de, heel bekend is het geval van de een eigen, eigen tweelingen. Ga maar eens naar wat het contact tussen die twee is. Daar, daar vinden verbijsterende dingen plaats. En dat is wetenschappelijk bewezen? Als ze geboren zijn... en ja, er ontstaan situaties voor... Dat, dat, dat je dat wetenschappelijk kan meten? Ja. Dat, wat, noemen ze wat. Daar heb je Dat is niet direct wetenschappelijk te noemen... maar goed, dat wordt geconstateerd. En dat wordt ook aan alle kanten... beroken en besnoven. Van... Uh, uh, Um, twee, twee mannen die in een jeugd uit elkaar zijn, uit elkaar zijn gehaald. <coughs> en die een, een vrouw hebben getrouwd met hetzelfde uiterlijk, dezelfde kleur haar en dezelfde naam. Vervolgens zijn ze gaan scheiden en hebben een vrouw getrouwd met dezelfde naam. En het kind dat ze beiden gekregen hebben, had, hebben ze dezelfde naam gegeven. Ik bedoel, dat zijn gewoon dat moet je niet ontkennen, dat zijn raadselachtigheden. En die vrouwen waren geen tweelingzusjes? Nee, nee dat waren ze niet. Maar goed, wat iedereen ziet, ook de wetenschappers, is het wonder van de kwantumtheorie. Hoe die wereld in elkaar steekt bestaat uit pure wonderen. Gepaarde deeltjes die op afstand, onbeperkte afstand, contact met elkaar onderhouden. Dat we zeggen, die tijd en ruimte nihileren, ontkennen, is er gewoon niet. Er is een onmiddellijk contact. Nou ja, goed, dat zijn. Dit is een voorbeeld van de dingen die mij interesseren. Zou men dat ooit kunnen traceren en kunnen meten? Want, het is bewezen, uh, het is, la is op lab laboratoriumschaal bewezen. Eigenlijk hmm. jaren geleden. Wat je, wat je wel eens te tegenkomt, discussies. Je hebt mensen, laten we ze dan maar uh, voor het gemak alfa-mensen noemen, die van literatuur houden en niet kunnen rekenen. En aan de andere kant staan de exactelingen en die zeggen: ah, de mens, wij kunnen veel verder gaan en de mens ontdekken, zodat wij op een gegeven moment ook kunnen voorkomen dat er rare dingen gebeuren. Omdat onze wetenschappelijke verworvenheden zo groot zijn... dat wij bijvoorbeeld ziektes totaal kunnen uitbannen. En dat wij ook het gedrag... want je zou raar of misdadig gedrag als een ziekte kunnen zien. Ja. Zodat wij werkelijk het paradijs creëren. Wat is jouw opvatting daarover? Ik ben geen tegenstander daarvan. Uh -huh. Ik weet dat het niet uh, politiek correct is... maar dat interesseert me niet. Het is gezien het feit... Van de monsterachtigheden die onze soort heeft uitgehaald, zou ik het niet erg vinden als daar iets, uh, iets uh, aan gesleuteld werd. Mm -hmm. Dus in principe, nee. Wel garanties stellen, natuurlijk met alle omzichtigheid dingen doen, maar vraag je me principieel oordeel, dan zeg ik ja. Um, dat wordt zo wat, bad, het, ja? wat het, ef het effect ervan is, dan moeten we maar kijken. Treed er verveling op, dan moeten we zorgen dat, er al, dat we methodes ontwikkelen om de mensen uh, plezier aan het leven te geven. Maar goed, dat... Ja, maar bij die, bij die verveling zijn heel veel mensen en belangen gebaat... in de consumptieve sector, zullen we maar ja, zeggen. Dus ja. er, zijn, er is altijd wat. Ja, ja. En er is nu ook zo'n uh, wereldnet van uh, uh, genetisch materiaal... Ja. wordt opgezet, een wereldbank. Daar komen we allemaal in? Denk je dat? Nou, de genen van de, de gene? mens, van ja. de mens, ja. Ja, ja. ja. ja. ja zodat je kunt zien, hé, hey, daar gaat iets gebeuren. Dat we... Als je het gaat vergelijken met die van een individu... kun je nagaan op welke leeftijd hij kanker krijgt. En hoe agressief hij is. Mm -hmm. Of zich zal ontwikkelen. En, en zelfs de mogelijkheid dat je kunt voorspellen... onder bepaalde omstandigheden weer met nadruk gezegd... dat er een neiging tot, uh, tot, uh, tot misdaad bestaat. Dat mocht Buikhuizen nog niet zeggen tegenwoordig. Dan neemt iedereen het voor normaal aan. Mm -hmm. In ieder geval, jouw houding is dat je je ogen niet moet sluiten... om wat voor motieven dan ook, als er iets gevonden wordt. Of gevonden. Nou, in het algemeen. Ik bedoel, ze hadden de ogen voor de me best mogen sluiten. Maar niet hier. Mm -hmm. Niet hiervoor. Nee, nee. Goh. En wat mij ook zo... Interesseert is je, hoe, hoe kom je nu bijvoorbeeld bij. Uh, er is één hoofdstukje dat heet Nebelheim. Dat gaat over. Uh, we hebben het al laten vallen. Ja. Het gaat over een, een held die Ekiel heet. Ja. En daar komt poëzie in voor. En die poëzie ja. die lijkt erg veel op de IJslandse saga's en de poëzie ja. die daarin voorkomt. Heb je ja. je daar extra voor in moeten verdiepen? Nou, die kende ik natuurlijk wel heel lang. Want Loki is een Gemaanse god. Hij is een Gemaanse <lacht> god. Ja. En. Uh... En die poëzie was me ook wel vertrouwd, maar de opdracht die ik had om, om een aantal verzen in die trant bij te maken, dat heb ik dus gedaan. En dat heb ik ook uh, gedaan in, in een verhaal dat zich afspeelt in de Romeinse tijd, Gastmaal. Daar heb ik dus ook kleine gedichtjes in de trant, die dus in die tijdschriften heb ik bijgemaakt. Mm -hmm. En ik weet eigenlijk zelf niet meer welke ik gemaakt heb of welke <laughs> ik overgenomen heb. Ja. Er staat wel een mooie verantwoording achter in het boek. Wat je aan, aan hulpmiddelen gebruikt hebt. Ja. Dat staat... Ja, dat, uh, dat vond ik niet meer dan netjes. Nee, dat, dat moet ook zo. Want als je ja. dat niet doet, dan uh, kunnen er rare dingen gebeuren in Nederland. En terecht ja. trouwens. Ja. En nog één vraag, Sybren Paulet. Uh, dat schrijven als handwerk, hoe werk je? Um, nou, ik werk graag. Als ik niet, uh, oh, dat is een goed antwoord. ik werk dan, graag. Uh, ja. Als ik niet werk, dan word ik nerveus en neurotisch of wat dan ook. Uh -huh. Dan vervel ik me het leven. Dus... Als het enige kan, schrijf ik. Maar ik hoef niet iedere dag te schrijven. Ben ik ergens aan bezig, dan werk ik er stug aan door. Zet me ook s morgens aan de schrijftafel, zin of geen zin. Maar het is ook niet zo dat ik wat Valérie dus had... dat hij beslist iedere dag moest schrijven, mm -hmm. anders werd hij gek. Mm -hmm. Zo sterk heb ik het niet. Gaat het op een computer? Nee, ik schrijf nog met de hand. Mm -hmm. Daarna tik ik het uit. En een ander tikt het voor mij over op disketten. En de associaties... Ik bedoel, uh, Het schrijfproces zelf is natuurlijk heel moeilijk... maar ja. um, de associaties die moeten door je hoofd schieten. Moet je, dan Jawel. moet je wat weglaten en selecteren. Hoe, hoe gaat dat proces? Natuurlijk, de, de dient zich een hoop aan. Maar de, de, de dient zich ook een, een hoop thematisch aan. En dat schrijf ik neer. En dat hoort in principe juist te zijn. Indien niet, streven we door. Dankjewel, Simon Paulet, dat je hier was. U hoorde Louis Huet in gesprek met de dichter Sybren Paulet... in een bijdrage van de KRO, eerder uitgezonden in 1999. We reizen ietsje verder in de tijd en komen terecht in 2001... bij een aflevering van De Avonden van de VPRO. En daarin vertelt de schrijver Sybren Paulet over zijn verzamelde gedichten. Het woord is aan presentator Wim Brands. Dan nu een gesprek met Sybren Paulet... van wie bij de bezige bij verscheen gedichten 1998-1948... U heeft er expres niet bij laten zetten verzamelde gedichten? Uh, nee, um, uh, het, het zijn in feite verzamelde gedichten. Maar meestal betekent dat dat uh, ieder gedicht opgenomen wordt. En ik ben in die bundels aan schappen gegaan. Hoeveel heeft u eruit gelaten ongeveer? Nou, misschien wel 100, 150. Nee, dat is misschien te veel. Het waren echt gedichten die u niet meer bevielen? Nou... Uh, ik kan eerst zeggen dat ze me niet meer bevielen, maar vergeleken met de anderen die eromheen stonden, vond ik ze minder sterk. En ik ben er eigenlijk van uitgegaan dat het beter is om een, een, een wat uh, dunnere bundel uh, uit te geven met, uh, met de sterkste gedichten dan een aantal die gewoon zwakker zijn. Rijn Bloem, die met mij die gedichten bekeken heeft, was het daar niet mee eens. Die wil ze liever allemaal hebben. En dat spreekt mij niet aan. Ik, ik, ik wil liever dat ze het beste werk lezen dat ik gemaakt heb. Nou, er valt natuurlijk ook wat voor te zeggen om er gewoon slechte gedichten tussen te zetten. Ik bedoel, er zijn er ja. zoveel in, dan, dan zie je ook meteen weer waarom ze slecht zijn bijvoorbeeld. Nou, Toch? dat appelleert niet aan mij. Ik, ik heb om dezelfde reden, je kunt sommige dingen kun je vanuit verzin, uh, verschillend standpunt doen. Ik heb liever dat mijn beste gedichten gelezen worden dan verzamelde gedichten. En die worden sowieso niet helemaal verzameld gelezen, want u leest... Alle gedichten van een dikke bundel worden. Hoe dik is die? 500, 600 ja, pagina's? Is al, je kunt er iemand de hersens mee inslaan. Je kunt er mee inslaan. Dat is eigenlijk een, een, een zware grafsteen gewoon. Maar daar voel ik dus niet voor. Dat, dat is het standpunt. Om dezelfde reden heb, heb ik wel, ben ik wel afgeweken... van uh, de, de chronologische volgorde. Ik ben begonnen met het nieuwste werk. Dus Het is van 1998 dat, uh, wat is 1948? Ja. In plaats van omgekeerd. Waarom niet trouwens van 2000 ja. tot 1948? Uh, tot, uh, nou, omdat die, die bundel in die tijd ingeleverd is en via subsidieaanvraag is de uitgave is, uh, sterk uh, vertraagd. En dat he, heeft mij wel in staat gesteld om iets te doen wat ik van begin af aan gedaan heb. En wat collega's nog. Eigenlijk ook vinden, dat is niet je laatste werk doen, dan is het net alsof het dan weer ophoudt. Uh -huh. Dus op het moment dat een dichtbundel verschenen is, ligt er alweer nieuw werk. En schrijf, schrijft u nog uh, uh, regelmatig gedichten of niet? Ja, als ik niet aan proza bezig ben, dan schrijf ik gedichten en dat lukt vrij goed, want er liggen alweer een stuk of 50, 60 klaar. Uh -huh. van de Zou je dit willen lezen? Ja, en nog even dit. Uh, ik ben ook begonnen met uh, 1998... omdat er een, een bundel in staat die helemaal nieuw is. Dus ik heb liefst dat ze met het nieuwste werk beginnen. Ja. En dan teruglezen naar het vroegere werk. Wakker. Wakker. De dag ving aan. Hij werd ontwaakt. De dingen om hem heen bewogen... elk door een korte lichtstoot aangeraakt... Het glas hing rustig in zijn spanning. Hij ademde. De spanning hield het uit. Nu heel voorzichtig opstaan, dacht hij, zonder veel geluid. Een zacht trommelend preludeerde in het deurhout... toen waswater langs zijn pols haar rilde. Hij heigde ingehouden om het milde hiervan. De spanning wies. Hij hield het uit, maar ademde en ademde. Hij dacht, wanneer de dingen zo gebeuren... Hoor ik ze niet een taal te motiveren. U moet niet zeggen van wanneer dit gedicht is. Ik pak namelijk nou, even. dat is een van nee, andere... nee, dat moet u niet zeggen. zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. En dan weet ik dat u niet dit leest: Raggende Mannen. De Raggende Mannen staat op stilt. Stem springt uit aardklomp, aardgeest. Anti-Adam, gekleed in tattoos en runen. Tijdvlekken op de huid, roestbruin, pincode ogen. Drie schijndode gabbers spelen schuiftropet op hun snikkels. Ronde saluutschoten, boksmelodie als een stok reist met harten en stoten uit zijn keel. Hapert, zwarte nimbus omhoofd, unheidingenschein. Oersnork springdansend in stadion van vloeken en bravado's. Hadden deze twee gedichten in dezelfde tijd geschreven kunnen worden? Um, min of meer, ja. Min of meer waar. Wat ertussen staat, daar zou ik bijvoorbeeld nee op gezegd hebben. Dit had gekund. Het is natuurlijk moderner van textuur. Het, andere, het eerste, dat uit de beginjaren is, is elegischer. Ja, dat is, dus, dat is het oude gedicht. Dit is het, uh, het, uh, het nieuwe ja, gedicht. Ja, het, het nieuwste bundel. Heeft u het ook geschreven naar aanleiding van die band, De Raggende Mannen? Nou, nou de titel, naar aanleiding ja. van de titel, want ik moet eerlijk dus bekennen, ik ken de muziek, ken ik niet eens. Maar u hoorde die, die, die, die, die naam, zag ik, Die u. naam zag ik en ik, ik wist ook wat ze betekenen en dat inspireerde mij plotseling tot een gedicht hierover. Wat vindt u, wat vindt u, wat vindt u van, die, uh, van die naam dan? Dat vind ik heel mooi, een heel mooie naam. Alleen ik hou niet van popmuziek. Maar de naam, waarom is de naam Raggende Mannen mooi? Nou, uh, uh, vanwege die twee a's, Raggende Mannen. Uh -huh. En raggen op zichzelf, dat is dus uh, snel rijden. En raggende mannen, dat is, vind ik een mooie muzikaal uh, titel. Uh -huh. Een mooie muzikale naam. Uh -huh. En dat appolleerde vooral aan mij. Het is ook een muzikaal gedicht dat ik heel hartend en stotend als muziek geschreven heb. Hoe oud was u toen u uh, debuteerde? Jee, ik, uh... Hoe oud bent u nu? 77. 77. Hoe oud was u toen u debuteerde? Mag ook bij benadering, hoor. Um, de 21. Uh, debuteerde in het tijdschrift Podium. Dat is in, waarschijnlijk 1948 geweest. En dat was uh, 24 jaar. Dat, dat wat is betrekkelijk laat voor een dichter, maar ik heb natuurlijk... Waarom is, mee dat, waarom is dat laat voor een dichter? Nou, je begint er namelijk veel eerder mee. De meeste, de meeste dichters beginnen vroeg te schrijven. Dat heb ik ook gedaan. Ik Op een hele jonge leeftijd schreef ik poëzie... Maar die was romantisch en die was ook niet goed genoeg. Wat was er romantisch, onder, wat moet ik denken, onder invloed van Rielke? Uh... Bijvoorbeeld bij van, van Geert de Gosheid en dergelijke. En, uh, en... Bloemen in de knop gebroken, dat soort. Dat soort ja, palazien. die heb ik op school allemaal gehad. En, en later maakte ik met, uh, met Achterberg kennen, maar dat was pas na de oorlog. En die heeft dus invloed op mij uitgeoefend. Uh, uh, Gerard Achterberg is de, de, de grote invloed geweest op mijn vroegere poëzie. Vertel dus eens, wanneer las u Achterberg voor het eerst? Na, kort na de oorlog. Uh -huh. en Ik wat heb van... die bundeltjes ook allemaal los. En wat, wat, wat, wat, wat, wat voor indruk maakte die man? Wat, wat sprak u aan in die poëzie van hem? Nou, de, de, de moderne textuur, de moderne beeldspraak. En ik was inmiddels al helemaal gevallen voor uh, zeg, moderne schilderkunst. Daar was ik in de oorlog, heb ik meer kennis gemaakt, en daar viel ik op. En ook bijvoorbeeld uh, Marsman, waar ik, uh, waar ik enorm op viel, die vond ik uh, juist vanwege zijn moderne poëzie, sprak hij mij aan. Dat, is, en dat zijn dus de invloeden geweest die mij zeg maar, tot een moderne dichter gestempeld hebben. Uh -huh. Welke schilderkunst? Vooral het in de begintijd natuurlijk, in de oorlogstijd, het expressionisme. Dat vond ik natuurlijk helemaal mooi. En het abstracte van uh, en van Doesburg. Uh -huh. Allemaal. Dus alles wat eraan vooraf ging, daar had ik ook, ook boeken over. Maar nog even over Achterberg, want u zegt ja, dat, dat, het, het moderne van hem, maar dat is, me niet, dat is niet voldoende. Probeer dus precies wat. Dat was voor mij wel voldoende. Ja, zo. nee, maar probeer u probeerde dus, probeerde, dat eens wat, wat precies nou, onder Daar heb ik niet veel aan toe te voegen. Het is dus niet de inhoud. Ik heb geen, geen vrouw vermoord. En ik, ik, ik schreef niet over een gestorven verliefde die ik opnieuw moest realiseren in mijn poëzie. Zo eenvoudig ligt het. Nee. De manier waarop je, op je poëzie kon schrijven, dat was, in die tijd, was achterberg een openbaring. Ja. En nadien? Uh, buitenlandse poëzie dus. De Fran, toen ben ik de, de, de Franse surrealisten gaan lezen en de, de Duitse expressionisten. En dat was zeg maar 45, 48, toen mijn eerste poëzie verscheen. Wat sprak u daarin aan, bijvoorbeeld, in die surrealisten? Nou, diezelfde dingen die me ook in Achterberg aanspraken. Aan Namelijk? Het vrije vers, de startmoedige beelden, de sprongen die gemaakt werden. Maar grote. Was... Ja, maar dat komt natuurlijk bij uh, de surrealisten, de onbewuste inhouden die naar boven gebracht uh, werden. en die, die, die vorm kreeg in, in poëzie. Het was boeiende, boeiende poëzie. Uh -huh. En wat proza betreft bijvoorbeeld? Um, nou, toen had ik zeg maar het moderne proza nog niet ontdekt. Ik, ik had toen bijvoorbeeld nog niet uh, Ulysses gelezen van Joyce. Dat kwam later. Uh -huh. En Arno Schmid in Duitsland, dat is de, de grote Duitse prozaist. Het is toch grappig dat u, dat, dat u het daarover heeft. Want het is dus echt een, een, een, een breuk wat dat betreft... Uh, uh, altijd als je het met oudere mensen daarover praat. Dus die, die, die oorlog, hè? die vooroorlogse ja. periode, die is heel suffig. En opeens na de oorlog ja. nou, komt alles tevoorschijn. Maar dan is de vraag hoe, hoe dat nou in godsnaam kan... dat in die uh, jaren dertig bijvoorbeeld... Uh, mensen geen kennis hebben genomen van uh, ja, wat er toen internationaal gebeurde. Want er gebeurde de, er wel van alles. Ja, nee, natuurlijk. De 30 jaren zijn vol met prachtige boeken... Alleen Nederland, Nederland las ze niet, het werd niet gerecipieerd En er werd hier conventioneel realistisch proza geschreven, uh, Vesdijk. Maar in het buitenland, ik, ik heb een hele lijst, ik heb een studie erover geschreven. En, en dan blijkt dat in de 20e, 30e jaren tientallen prachtige modernistische boeken zijn geschreven. Alleen men, men kende het hier niet. En na de oorlog, toen moest men er ook niks van hebben, toen ging het op de oude voet voort. Tot het dus, zeg maar, tot de generatie van 50 opgenomen werd, zowel de poëzie als het proza. Schier, uh -huh. schierbeek in uh, meer de, pro de poëische proza-kant. En toen, wat Nederland betreft, was het dus een inhaalslag. Als, als hoedanig het ook altijd genoemd zo. Het is altijd zo genoemd. Ja, nee, Maar het, het idiote is dat in de jaren 30 dus dat, dat, dat, dat er dus in Nederland bijna geen mensen waren die dat allemaal. Absoluut. De, de Hermans heeft het ook wel eens gezegd. Hè? Dat, ja. dat het toch wonderbaarlijk is dat uh, Duperon bijvoorbeeld en de Braak... de surrealisten niet hebben uh, ja. opgepikt. dat is mij ook altijd verbaasd, ja. Maar uh, hoe komt dat nou? Want ze zaten er ja. toch met hun neus... Ja. Duperon zat er toch met zijn neus bovenop. Misschien, de, de, ik, daar kan ik geen antwoord op geven. Misschien, ik heb toen niet geleefd, maar misschien was het een, een, de duffe omgeving. Weinig nieuwsgierig. Ik bedoel, de Nieuwsgierigheid was ook niet groot... Als je voort kunt gaan om boeken te schrijven zoals Vesteek, dan, dan is dat een standaard. En dan heb je dus echt een, een jongere generatie nodig om daardoor heen te breken. Een generatie die ontdekt heeft dat er ook een Joyce is en een Arno Schmid en een Faulkner. Ja, maar heeft u bijvoorbeeld. Wat, wat, wat vindt u van Vesteek bijvoorbeeld? Ja, Vesteek is niet een schrijver voor mij. Ja. Nee, waarom niet? U zit maar aan te kijken... Nou, of... om, om die reden waarom dat anderen wel, een, een, een schrij ja. wel schrijvers voor mij zijn. Maar dus nou, wat, wat vindt u vervelend naar Vestijk bijvoorbeeld? Nou, het gaat, mij niet, gaat er mij ook niet om om af te zetten tegen dat proza... Nee. maar er is gewoon een breuk ontstaan die geconstateerd wordt. Het moderne proza tegenover het, het conventionele proza. En je kiest voor het een of je kiest voor het andere... En wij, werden, wij kozen voor het andere. Ja, met het een sluit het ander toch nog niet uit? Nee, nee. Daarom kan ik het ook wel lezen. Ja. Maar alleen, ik, ik ben niet een typische versdijklezer. Er zijn ook dus realistische boeken die ik goed vind en wel lees. Ja. Maar uh, er werd mij dus een vraag gesteld waar ik antwoord op geef. Zou je dit willen lezen? <coughs> en dan dit? Beide? Ja. Democratie. Niet een andere werkelijkheid, maar dezelfde werkelijkheid anders. Niet anders, maar zichtbaarder, doorzichtiger. Ik heb een stad gebouwd. Ik heb geen stad gebouwd, maar een gedicht. Gedichten zijn duidelijker dan steden... en worden sterker dan de huizen van een stad. Ik heb een stad gebouwd. Huizen zijn het gedachteleven van een stad. Mensen zijn om zich in te verschuilen als een klapwikkend idee in een vogel. Menselijke huizen buigen gemakkelijk om. Waar de logica opluchting is en intelligentie in hand, oneindige verlenging van het lichaam, hulpmiddel van de hulpeloze en mechanische mens, ook ik ben het hulpmiddel van de mens, wie hij dan is en waar vandaan, enkelvoudig, apoplectisch, wanhopig mild. Ik ben het hulpmiddel van mijzelf. Want, en dit is niet de onbewoonbare wereld van de lucht. Dit is de bewoonde wereld van de poëzie. En alles wat zin heeft, vindt zijn zin in de poëzie. Alleen daarom schrijf ik poëzie. Of antipoëzie. Twee. Alleen daarom schrijf ik poëzie. Terwijl ik het woord bij zijn dubbele naam noem, ik draag een dubbele naam. Ik draag een chronische naam, één voor de stad... één blanco, waarmee ik kan lachen, spelen, lachen. Een geurbaniseerde indiaan verrookt zijn wanhoop in een elektronische sigaret. Hij wordt dan zo wijs als een cyclopus. Dat wil zeggen, hij weet hoe wijs een cyclopus. Ik, ik niet. En de fakir, die vanuit zijn vluchtheuvel... al fosforiserend het geestelijk verkeer regelt in zijn stad... Hij wil meer zijn dan zijn droom. Hij is een skelet van atletische gedachten. Atlas. Die dit schrijft is een atleet. Hij draagt een hoofd op zijn schouder. Atlas? Bij iedere gedachte wordt hij ouder. Wel nu, ik, ik niet. Want. Geen systeem is zijn geest waard. Maar de geest is waard het systeem. De stad is waard de structuur. En een robot zijn poëzie daar mijn democratie. Kent u gedichten van u zelf uit het hoofd? Nou, nee. Ik, in de praktijk kan ik misschien een deel wel uh, uh, recapituleren... maar bij voorkeur wil ik ze niet goed kennen. Dat moet ik ze dus herzien voor, voor een herdruk of voor een verzameling, dat ik, dat ik er dan fris tegenover sta. Maar waarom? En ik hou ook niet van mijn eigen werk lezen. Namelijk. Ik, ik, ik lees, sommige mensen herlezen graag hun werk. Ik lees, herlees mijn werk nooit. Waarom houdt u er niet van? Ik wil niet met een bekende geconfronteerd worden. Ik wil een fris hoofd hebben voor het volgende werk. Je moet je hoofd vrijmaken, wil je iets nieuws kunnen maken. En als er te veel uit oude werk in zit, is het niet vrij genoeg. Maar ja, krijg het er maar eens uit. Nou, dat lukt vrij aardig. Als je het niet herleest... Ik bedoel, ik, ik denk er dus ook niet aan. Moet ik het, moet ik het uh, als ik zou zijn zou moeten opzetten... zou ik waarschijnlijk een deel kunnen herlezen als ik die eerste regels uh -huh. kende. Maar ik doe het dus met opzet niet. Ik kijk ook een, een proostewerk van mij nooit in. Behalve als ik, als ik een stuk moet voorlezen, zoals hier, of uh, voor een lezing. Maar goed, wij hebben nu in... van tevoren niet afgesproken... Uh... Wat u zou lezen en wat niet. Nee. Dus u krijgt zomaar uh, gedichten ja. voorgeschoteld. Maar dit zijn gedichten van vroeger dus. Het zijn allemaal ja. vroege gedichten ja. die ik veel gelezen heb, dus kan lezen. Ja. Maar er zijn dus gedichten bij die je gewoon niet kan lezen. omdat ze typografisch interessant zijn, maar niet direct bekken. Nee, dat, is, dat, is, dat zit in het middenstuk uh, vooral. Dat, ja. dat, dit is bijvoorbeeld niet te lezen. Het is niet te lezen. Het is wel gelezen voor de radio met twee mensen waar je een verdeling maakt, links-rechts. En eventueel een derde stuk, het middenstuk. Dat gaat heel goed. Het is een hele mooie opname geweest. Ja. Nou kunnen we wel even doen. Als u bladzijde 286 uh, uh, doet, dan uh, lees ik het, uh, het, uh, het, uh, de kop. U gaat naar links. Ik ga naar rechts. En u leest. 286. Ja. Kijk. Ja, dat krijg je ervan als zo'n boek zo dik wordt. Ja. Dat kost wat bladeren, veel tijd. Uh -huh. Dit is, dit is uit de middenperiode. Goed. Ik lees ja, dit. Dat is een fragment, hè? Ja, dat weet ik, maar dat, dat gaat even om ja. het idee. Ik lees dit, u leest dat, ja. ik lees dit, u ja. leest dat. Ja. Mijn hond draagt weer een stropdas. Hij heeft een hoofd als een paasei, met passiehistorie erop geschilderd. En als hij ontploft, en dat doet hij, ik weet het, dan is het een kernbom die plaft. En ik schrik, net als toen, en de rest is weer televisie. Ik weet het, ik weet het. De vrijheid viert feest, maar niet ik. En de rest, de rest is weer televisie. Is weer bijna, is al bijna weer fictie als ik. En als je dat nou alleen zou lezen? Nou, dan zou ik het zeggen Het oog boven de horizon. De maan van morgen nog niet in het zenit. Een dunne witte oboe zichtbaar achter de zon. Alles nog niet gezegd. Dit was de tijd dat de vrijheid nog niet in het rood ging gekleed nog in het blauw, of zebra gestreept ging, maar naakt, enzovoort. Uh -huh. Dan lees ik het toch gewoon op, Werkt u lang aan een gedicht, of niet? Uh, dat hangt er vanaf. Uh, het hangt er vanaf op, op welke techniek het tot stand komt. Begint het bijvoorbeeld met uh, een, uh, een, een, een dwingend thema in het begin... Dan, dan duurt het vrij lang, omdat het zichzelf helemaal moet opbouwen. Maar als ik nou fragmenten uh, gebruik maak die ik... Uh, die, uh, die van tevoren, die, die klaar zijn gemaakt. en die, ze, ze dienen, zeg maar De tekst de fondsen dienen zich in clusters aan. Dan is het, hoe componeer ik dat? Dan gaat het begin vrij, uh, vrij snel. Dat, dat hoeft niet te lang te duren. Ja, dat is alsof je, je hebt vier latjes, hoe spijker ik ze dan elkaar vast? Ja, maar dat, dat uh, dan lees ik zo goed tien keer of vijftien keer. Uh -huh. Wat is nou iets wat bijvoorbeeld. Nou, dan moet u een recent, heel praktisch, anekdotisch voorbeeld nemen. Iets waar u recente gedicht over hebt gemaakt en dat begint met een inval. Of. Nou, vertel het maar. Nou, dat is, dat is begonnen. Dat is een goed voorbeeld van die. Dat uh, voorletste lieden. Dat is een, uh, ik, was ik werd geïnspireerd door Vier Letste Lieden van Richard Strauss. Dat zijn inderdaad zijn laatste. En dat kwam ik op, op voor vuur voorletselieden, vijf, omdat ieder gedicht kan het voorlaatste zijn. Ik hield er geen rekening mee en, dat, en, en ik geloofde daar ook niet in, want het is het begin van een hele dikke bundel van bijna honderd pagina's. Die, die, die zijn in chronologische volgorde. En dat, daar is het mee begonnen en dan, toen kreeg ik ook een beeld over het lage wolkengebergte, een lang uitgesponnen windvlaag. Als een fluit muziek. Verzadigd van herinneringen en uitvluchten. Daar begint het mee en dan ontwikkelt het zich verder. De verste verte erbij, de verste verten. Dan heb ik misschien wel even gepauzeerd en ik wist het volgende niet. En een uur later of de volgende dag. En niets vertrouwde dan de stemmen uit de diepte. Die stemmen, die stem als een uiteindelijk ingehaalde echo. Stem als een zwakke echo windvlaag. Ademtocht, hernomen, aan gene zijde van het wolkengebergte voorgevoel van een nieuwe herinnerde verte. En zo ontwikkelt het gedicht zich verder. Eiler en eiler wordend, onbestemder en onbestemder wordend, onbestemder. Verwaaiend, verwaaiend. Thieric, thieric, thieric, thieric. En toen hebben de volgende gedichten zich ontwikkeld. Lees u die dan, uh, dat zijn er vijf ja. in totaal. lezen die tenslotte ook maar, Alle, de vier volgende. Allemaal lezen alles hernomen, de aarde omgekeerd, wij omgekeerd. Thierry, Tiri, De stad in de verte, naderbij gedacht, tot hier. Tiri ri, Tiri, Ruimte wind, in een lasso gevangen en weer gevierd. Thierry, thierry, Een vloeibare boom, als een rechtstandige rivier, groeit in het land. Wij eronder, schuilend voor een lievelingsstorm... Mooie ongeluksvogels aan de hemel. tiri tiri rio. En het is of we meedrijven op een langzaam aanzwellende... langzaam omhoog stijgende stroom. Drie. Drie, het getal van de maan. Een parallelle vierkante zon. Geen abstractie groter dan die van het gedachte lichaam. Ogen doorzichtig. horenvlies huiden dun. tiri Twee driehoekshonden, paraat om de hoek. Een mens opgaand in zijn mozaïek. Thierry, Thierry. Enkel een eendimensionale tor maakt nog wat trammelant... en verstoort de nawereldse stilte. Thierry, thierry -jo. Een echo later, als een narommelend onweer. Echo van een echo. Weergalm van steeds verder terug... En het klinkt als drie tonen hondengeblaf. <kliek> thierry, thierry, rie. En dan, achter je rug, begint langzaam de zon zich te ontrollen. Thierry, thierry, thierry, 4. Het nadruppen van regen, die nooit gevallen is. Thierry, thierry. Wachtend op een satelliet die eeuwig komen moet. Thierry. En zij laat duizend plastic bloemen bloeien op deze knorrige materie. Thierry, thierry. Bewustzijn dat als een onbekend dier over de zeebodem sluipt... en gedachtenloos het land opkraapt. Beschermhengel die zich vergist in tijd en tegentijd. Dit is ruis, Dit is de som van alle ongelijkenis. Thierry, thierry, thierryjo. Een warmbloedig, blindgeplekt paard, de manen golvend in eigen wind. Thierry, thierry. Het galopeert naar zijn einde. Horizon die zich welft als een alom terugwijkende einde. Als een alom terugwijkend einde. Thierry, thierry. Laatste paard ontsnapt aan mijn pupil. Wind die weet waar hij heen wil. Thierry, thierry, thierry. En denkt, dit is de stilte tussen twee gedachten. Thierry, thierry. En denkt, dit is de stilte die sluipt tussen twee gedachten uit. Thierry, thierry, ti. Thie. Waarom heeft u dat er voortdurend tussen gezet? Dat, dat is een klink als een klein symbaaltje... tussen klein, kleine belletjes gerinkeld, die ook... Uh... Deg maar deed me denken aan die muziek van Richard Strauss dus. Het is een muzikaal gedicht. Daarom moest het ertussen. Ja. Wat vindt u zelf... En dan zult, u, zult het, u zult zeggen, dat weet ik niet, of ontkennend beantwoorden... maar u moet toch even de moeite nemen om het proberen te beantwoorden. Wat vindt u zelf een van uw allermooiste gedichten? Nou, een van de mooiste die ik kort geleden hier ook gelezen heb... dat is... Uh, uh, ja, jee. Wat bedoelde u kort geleden? Net, in, in, tijdens dit gesprek net? Nee, de, de, vorige, de vorige opname van één een, het, het, een gedicht dat ik gelezen heb... een collega van u het opgenomen heeft, een week of vier geleden. Oh, wacht eens even. Ik zit te denken, het, wat bedoelt u? Maar u bent, dat is een, een, in onze levende dichters is uh, ja, ja. Die voor de radio ja. wordt samengesteld ja. en waarin dichters uh, voorlezen. Welk gedicht was dat? Nou. Dat bent u nog niet vergeten? Dat ben ik... ik ben... <laughs> nee, want u zegt dat u elk gedicht vergeet. Als u aan een nieuw gedicht begint, dat, dat geloof ik best. Maar als ik vraag welk gedicht vindt u een van uw mooiste gedichten... En ja, u weet het dan nog... De, de, de, titel, de, de titel weet ik niet. Is het een oud gedicht of een nieuw gedicht? Het is een, tussen, een tussenperiode. En hoeveel jaren beslaat de tussenperiode? Oh, dat weet ik niet. Misschien wel tien jaar, vijftien jaar. Nee, dat zou ik op moeten zoeken. Nou, dan, dan vergeten we dat gewoon. Ja. Dus even kijken wat ik dan... doen. Dat zou ik niet willen vragen om. Nou, uh... dan. Ja? Dit dat is een kort, die, die, die, die, die spreekt mezelf al aan. Waarom spreekt die u aan? Omdat die kort is. <laughs> die is zo geserveerd. De kwadratering van het oog. De ronding van het woord. Het centrum dat is ontsnapt. Rondzwervend schept het nieuwe pupillen. Tijdtaal die zich verdicht, bewustzijn als weerlicht en tegenlicht. De gedichten 1998-1948 van Sibrin Bordet. Dat boek werd uitgegeven door de Bijzige Bij. MUZIEK Mooi, die gesprekken over iemands ambacht en de daarbij betrokken bevlogenheid. U hoorde Wimbrandt in conclave met Sibren Paulet in een bijdrage van de VPRO uit 2001. De dichter Sibren Paulet vierde afgelopen dinsdag 19 juni zijn 88ste verjaardag. Het is tijd voor een mooi nummer. Voor een supergoed doel. Zoals iemand het omschrijft in een recensie. Maarten, Peters en Margriet Eshuis. Met Alp Duzès. Voor iedereen, maar zeer zeker ook voor Gerda Bijlo. So let's